Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Polyklinieken van enkele ziekenhuizen in Noord-Holland zijn tot 10 uur vanochtend dicht. Er is een storing met het elektronisch patiëntendossier. Die begon gisteren al. De operaties gaan wel door. Dokters houden alles bij met pen en papier. Het gaat om vestigingen van het Dijklander ziekenhuis in onder andere Horen en Purmerend. Een duurzaam huis levert bij verkoop flink meer geld op. Gemiddeld 500 euro per vierkante meter, zegt het kadaster. Vooral zichtbare zaken, zoals zonnepanelen, doen het goed bij de verkoop. Toch blijven de plek en grootte van het huis doorslaggevend voor kopers. In Amerika worden tien skiers vermist na een grote lawine in Californië. Een groep van 16 werd gisteren overvallen door de lawine tijdens een zware storm. Die zijn nog niet gered, ze moeten schuilen... tot ze worden opgehaald door ervaren reddingsskiteams. En in Eindhoven heeft een dronken taxichauffeur drie passagiers vervoerd in de achterbak. Vijf anderen zaten bij hem in de wagen. De politie kwam hem tegen bij een grote verkeerscontrole vanwege carnaval. Daarbij zijn de afgelopen dagen zo'n veertig mensen aangehouden voor drank of drugs, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online? Eerst wolken, later meer zon. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 5 graden. En dat was het nieuws op Slam. Goedemorgen en dankjewel, Mario. We gaan de wegen af met de flitsmeister. Met al één vertraging op dit vroege tijdstip. Um, op de A15 Nijmegen-Gorkum, tussen Ochtend en Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, staat inmiddels een kwartier vertraging. Drie kilometer file en één controle gemeld op snelheid op de A22. Velsen richting Deverwijken, flitser bij velsen Zuid, hectometerpaal 11,4.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 18 plus speelbus. Ja? Serieus? Oh, wat een geld! 50.000, tot verdikken. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Windfarm. Mm hm. serious going, mee. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl/slash windfarm.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 Ja, een hele goede morgen. De week is bijna midden. We gaan er gewoon weer een leuke dag van maken. Muziek voor je van Taylor Swift, Open Light, Regards. na de nummer 1 uit de Slam 40 van Offenbach. Miles Away. Ja, Miles so Away. Morgen slam ochtendshow. Fijne groetjes uit Canada. Like a diva saying you don't want to pay It's gotta be a to style Raise that ground I love it when you look at me that way Now we're in the border and mojito at the bar Reapplying it because it came off on the glass The DJ plays your favorite song Honyi's on Now you're backing in for me to dance Maar dit hoorde je bij Slam. Een hele goede morgen. Morgen! Marijn Oosterveen. Ja, maar een goede Het is 18 februari vandaag. Het is 7 minuten over 6. Ik hoop dat je goed gaat. Nederland in beweging op tv. De Slam ochtendshow op de radio. Ja, het was voor mij een, een, een moeilijke ochtend. Ik was per ongeluk mijn, mijn sleutels vergeten. Vanuit huis. Ik trek de deur achter me dicht. En ik denk... oh. En eerst dacht ik nog, het is prima, laat maar. Ik ga wel gewoon, want ik kan mijn fietsleutel wel in mijn jaszak zitten. Maar ik kom de fietsenstalling niet in zonder sleutel. Dus het wordt wel een dingetje. Ja, en dan moet je je vriendin wakker bellen. Dus ik heb uh, uh, misschien wel twintig keer gebeld of zo. En ik hoorde de telefoon ook door het slaapkamerraam overgaan. Maar het was echt alsof ze in een soort coma lag. Ze was gewoon niet wakker te krijgen. Na een kwartier bellen, uh, aanbellen. Dus uh, sorry ook buren, want uh, ja, die bel die zal ongetwijfeld uh, ook uh, door het hele gebouw te horen zijn uh, geweest. Ja, werd er open gedaan. Ja, ja, sorry schat. Het is dus al de tweede, tweede dag op rij, de tweede ochtend op rij dat ik mijn vriendin s'nachts wakker moet maken als ik wegga. Gisteren begon toen ik wegging, mijn laptop ineens te piepen. Dat was heel gek. Ik heb niks ingedrukt of zo, maar ik ging van huis. En toen begon Find My Mac ineens een soort alarm op mijn MacBook af te spelen van Je vergeet me. Maar het was helemaal niet de bedoeling dat ik die, die MacBook mee naar werk. Dus ik moest het hele huis door om vijf uur s'nachts om te kijken waar dat gepiep dan vandaan kwam. En dat was dan mijn MacBook. Ja, en nee, het gaat lekker bij Huizen Oosterveen deze week. Ja, fantastisch. Dat samenwonen ook. Als je het haar vraagt, waren het nu toch al zeker drie maanden met elkaar vol. Uit onderzoek blijkt dan ook, dat is niet voor niets. Eén op de drie mensen vindt hun eigen partner de meest irritante persoon die ze kennen. Ja, dat, dat is dus echt niet voor niets. Ja, sorry. Uh, uh, goedemorgen Slam. Uh, de dag start bewolkt, later wat meer zon. Het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of vijf. Dit is Die is koud Een huis in de pauze classic van Alexandra Stan. Mr. Sexo Beats meteen. En dit is Taylor Swift. Opa light nu bij Slam.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 Seksobiet bij Slem in die vroege ochtendshow. Kun je niet opstemmen voor de Nineties 500, want uh, het is een track uit uh, 2011. Wel een track die veelvoudig voorbij komt tijdens House in de pauze. Die lekkere lunchpauze van Nederland. Vandaag ook weer tussen 12 en 2. Voorzie ik in mijn glazen bol, hè, met... Uh... Nielke vandaag met uh, Thomas. Die lekkerste lunchpauze van Nederland. Wij zijn eens meemaken tussen 12 en 2. En ik verwacht dat we vandaag een rustige ochtendspits tegemoet gaan. Het is uh, vakantie in het midden en zuiden van Nederland. Uh, zodoende uh, ja, zijn er gewoon minder auto's op de weg. Uh, ik kan er ook niks anders van maken. Maar het wordt rustig vandaag als het op de, de weg aankomt. Uh, ruzies in relaties gaan verrassend vaak over het huishouden. En dan over wat, van alles wat het huishouden betreft. De vieze sokken op de grond, borden die blijven staan. Bijna elk stel die herkent het wel... Maar volgens experts gaan die ruzies eigenlijk zelden om de rommel zelf. Het gaat niet om die sokken en het bord, maar het gaat om de echte onderliggende gedachte. Wat er echt onder die ruzie zit wat betreft het huishouden, is het gevoel dat je er alleen voor staat. Dat zeggen onderzoekers en experts nu. Vooral vrouwen doen gemiddeld nog steeds meer in huis. Die ervaren vaker die zogenaamde mentale last. Steeds moeten nadenken over wat er nog moet gebeuren. Als dat zich opstaat, dan kan iets kleins al leiden tot ruzie en irritatie. Onderzoekers zeggen dat het vooral begint als ze stellen gaan samenwonen. Dan krijgt de vrouw er gemiddeld zo'n zeven uur huishoudwerk per week bij. Terwijl de mannen juist minder gaan doen. Dus echt waar, zonder zocht. En als er kinderen komen wordt dat verschil vaak nog groter. Daar komt nog bij dat er vaak gedoe is over hoe iets wordt gedaan. De een wil het precies zo, de ander is wat makkelijker. Dat verschilt in verwachtingen en dat zorgt uiteindelijk voor extra irritatie. Um, stellen die het huishouden eerlijk verdelen, voelen zich vaker een team. En dat is aan zich logisch, maar dat heeft ook een, uh, uh, een goed effect op het seksleven. Blijkt uit uh, onderzoek. Als je nou wil weten of jullie beide evenveel doen aan het huishouden... staat een hele handige test online van de Volkskrant. Moet je even googlen. Huishoudtest uh, doen, uh, mijn partner en ik, allebei hetzelfde. Volkskrant. Kom je erop, dan krijg je uiteindelijk een soort uh, verdeling. En bij ons thuis was die echt netjes 50-50. Dus uh, dat hebben we echt op een uh, natuurlijke manier... Uh, ja, goed gedaan zou ik willen zeggen. Het huishouden, ja, uh, toch was het altijd een beetje moeilijk ook hoor. Dat huishouden voor mij. I ik was namelijk verslaafd aan zeep. Maar nu ben ik clean. Nieuwe, nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je of slam. Jason de Rulo. Sexy for me. Too sexy for me. sexy for me. sexy for me. Max Skyler and Free Drives, Greece 2000. meteen breaking news. De wetenschap heeft eindelijk antwoord. Hoe ziet God eruit? Ja, je gaat het niet geloven. Er is ook een, een plaatje. Hoe ja, de grote Heer God eruit ziet. Je hoort het zo. Ja, het is echt bizar. En ook Bruno Mars komt eraan. I just might. Dus je blijft luisteren en hij Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. Sexual relations with that woman. Je games zo. En je radio? Die klonk zo. Slam gaat terug naar de God Jouw favoriete hits uit de jaren 90 via slam.nl. En, en luister vanaf 1 maart naar de Slam. 90s! 500! 90s! 500! Lidl Minis! Wij zijn de Minis. Van en van Jullie nu bij Lidl voor gratis minis.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 De mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dayreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Dayreizen. Live your dreams.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 Goedemorgen Slem, het is uh, 1 minuut over half 7, weer bericht van Weer Online. Eerst wolken, later zon het wordt vanmiddag niet warmer dan 5 graden. Ik kom maar krachtig, dan de wegen af met flitsmars. Drie vertragingen langer dan 10 minuten, hier komen ze. A4 daarna Amsterdam tussen Prins Klausplein en worden Dorp, een kwartier vertraging, 5 kilometer file. A9 alkmaar Amstelveen, 1 tussen Akersloot en Beverwijk, een minuut of 20, 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. En op de A15 Nijmegen-Gorikum tussen Ochtend en de Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een kwartier vertraging, de staat 5 kilometer file. Flitsers niet gezien, kom iedereen Laat dat gerust weten. In die heb dan verschijnt hij vanzelf weer op mijn scherm. Maar het laatste nieuws, Mario, it's a me. Goedemorgen. Als een huis zichtbaar duurzaam is door bijvoorbeeld zonnepanelen... levert dat bij de verkoop meer op, zegt het kadaster. Maar het is voor kopers niet leidend. Die kijken nog altijd eerst naar hoe groot een huis is en waar het staat. Een aantal ziekenhuizen in Noord-Holland houdt de polyklinieken tot 10 uur dicht. Door een ICT-storing zijn elektronische patiëntendossiers niet in te zien. Operaties gaan wel door... Het gaat om ziekenhuizen in onder meer Horen en Enkhuizen. En een dronken taxichauffeur is in Eindhoven betrapt... met drie mensen in zijn achterbak, meldt Omroep Brabant. Vanwege carnaval werd er extra gecontroleerd. Er werden zo'n veertig mensen aangehouden voor drank of drugs. En dat waren de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel, Mario. Tot zometeen. Ja, het is onderzocht en ik moet het toch even delen. Hoe ziet God eruit? De Grote Heer. Je hoort het zo meteen op Christelijke Radius en Slam. Yes you did.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 bij Slim. Een hele goede morgen. Het is bijna tien minuten over half zeven. Een hoogstaand wetenschappelijk Amerikaans onderzoek. Wetenschappers hebben onderzocht hoe Amerikanen denken dat God eruit ziet, de schepper. En um, uit onderzoek blijkt dat het vooral veel over onszelf zegt, hoe wij denken dat God eruit ziet. Voor het onderzoek kregen 511 gelovigen steeds twee gezichten te zien. En elke keer moesten ze het gezicht kiezen wat dan het meest leek op God volgens hen. En al die keuzes samen werden gebruikt om één gemiddeld gezicht te maken. En wat bleek? Ja, uit het onderzoek is gekomen. Ik heb het, uh, het plaatje hier voor me. God is de meest generieke persoon die je ooit gezien hebt, blijkt uit het onderzoek. Het is een man. Hij heeft haar en een gezicht. Het is een beetje zo'n... Uh... Ja, daarmee probeer ik niet een, een complete beroepsgroep uh, uh, te, te generaliseren. Maar het, ja, het is gewoon een vent. Ik zou willen zeggen, het is, het is een ICT'er of zo. Daar lijkt hij een beetje op. Uh, blijkt dus uit dat onderzoek. Hij heeft ook geen baard. Dat uh, had ik misschien wel verwacht. Uh, de meeste mensen zien God ook als iets jonger. Geen oude man en iets vrouwelijker dan je misschien verwacht. Het interessantste is, uh, mensen projecteren zichzelf een beetje op God. Klassieke gelovigen zagen God vaak als een, een, een witte krachtige man. De wat linkse deelnemers zag juist een, een vriendelijker een vrouwelijker gezicht. De mensen die ouder waren zagen dan ook een oudere God. De conclusie van het onderzoek is eigenlijk best simpel. Mensen denken vaak dat God lijkt op henzelf zelf qua uiterlijk en qua karakter. Ja. Nou, ik vind dat toch wel mooi gegeven. En als je dan die foto ziet, ja, het is echt een... Ja, het is een generieke vent. Ik kan er niks anders van maken. Ik denk eigenlijk ook wel gewoon... Of je nou geloofd bent of niet. We hebben allemaal wel een idee hoe, hoe die man eruit ziet. Of vrouw, want het kan natuurlijk een vrouw zijn. Uh, ik denk wel dat het een, een hippe vent is, of, of een hippe vrouw. Ik denk wel dat hij een baardje heeft. En, oh, wat, wat ik ook leuk zou vinden als hij geen, geen God zou heten, maar dat hij jaad heet. En dat we dat al die tijd al verkeerd hebben uitgesproken of zo. Uh, dat zou ik ook een leuke verrassing vinden. Ah, oh, en je hoort dat ze allereerste bij slam. God is uh, volgens uh, blijkt het onderzoek. De meest generieke persoon uh, qua uiterlijk en lijkt een beetje op een, uh, op een ICT. Zo meteen muziek van MK en Crystal. Dior komt eraan. Shaggy mag ik eigenlijk niet draaien hier in de Slam Studio, maar gaan we het toch doen. Eerst Thomas Gray met Rumors nu West Slam. Up, what you want man? My girl just caught me You made her catch you? I don't know how I let this happen But who? The girl next door, you know I, like, I, don't, know. I don't know what to do So it wasn't you All right <laughs> Honey came in and she caught me red-handed Creeping with a girl next door Picture this when we were both god making love on the bathroom floor How could I? To your villa, prep us on a witness, all your cleaner, your pillar. You better watch your mouth before she turn into a killer. Just to view the situation, I should call the peanut. To be a true player, you have no hope to play. Did she say a night, can't kiss her say a day? Never admit to a word where she say. I need to claim my youth baby, no way. But she got me on the counter, wasn't she me. Stomach kissing on the sofa, wasn't, I wasn't me. I even had her in the shower, wasn't she me. She even got me on.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 Really on alright right vex. and never you should see I make the trigger low flex. As far as he'll favor you in a be complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she ain't gonna bring a bullet for things so from the past.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 Was me. Was me. Verboden te draaien in de Slam Studio, dat mag niet gerookt worden. Maar toch heb ik het gedaan. Checkie gedraaid. Slam. 90 5. Eraan. De grootste hits uit de 90s, De 500 grootste. Um, uh, jij mag stemmen, slam.nl. En ik geef je de komende weken wat inspiratie voor jouw stemlijstje. Een paar tracks die wat mij betreft terug mogen komen in die 90's 500... die we op zondag 1 maart gaan uitzenden. Dat duurt tot en met donderdag 5 maart. Uh, ja, de 500 lekkerste tracks uit de 90's. Uh, drie tips voor jouw stemlijstje in willekeurige volgorde. 1. Dit hoef ik niet uit te leggen. Dit hoort gewoon in de top 10. Eigenlijk... Is dit geen 90s track, maar het was wel een grote hit in de 90s. Uitgekomen in 1989, dus echt een randje. Maar het was een grote hit in de 90s, dus hoort gewoon thuis, wat mij betreft, in die 90s 500. Pump up the jam, Technotronic, een goede tip voor jouw stemlijstje voor die 90s 500. Twee. Hoef ik ook niet uit te leggen, echt. Los del Rio, Macarena. Ook een goede tip voor jouw stemluistje voor uh, die 90's 500. Stemmen kan via Slam.nl. Uit mijn hoofd is dit 1993. Geen idee of dat klopt. Als wij hitster-experts luisteren... Uh, ik hoor het graag. Het UO heeft ook die, uh, die 90's sounds. Je kan natuurlijk stemmen op uh, tribal dance... Get ready, maar no one hoort van mij betreft ook thuis in die 90s 500 die op zondag 1 maart van start gaat. Uh, stemmen kan nu via Slam.nl. Geef door wat zijn de beste tracks uit de 90s volgens jou? Je kan er 10 doorgeven. Jouw keuzes zijn welkom in de app van Slam. Kun je ook stemmen of uh, via Slam.nl de 90s 500 vanaf zondag 1 maart de 500 beste tracks uit de 90s. Uh, nieuwe muziek nu nieuw op Slam en ex Grand Slam van Kelvin Harris release The Pressure. Slam. Uh, de nieuwste hit van Kelvin Harris, dat is Jonas, zoekt in de app. Uh, die zegt de uh, Asarie van uh, Las Ketchup. Dat is een goede voor die 90s 500. En dat zou inderdaad een hele goede zijn voor die 90s 500. Alleen hij komt uit 2002. Uh, we zoeken de beste tracks uit de 90s. Uh, stemmen kan via slam.nl. Er zijn allerlei tracks al ingevuld. Dus het is super simpel om te stemmen. Wat zijn de beste tracks uit de 90s? Slem.nl, ik kan er niet vaak genoeg zeggen. Ja, moet uiteindelijk toch een lijst samenstellen met 500 nummertjes. En dat, dat lukt alleen als iedereen die op dit moment luistert naar Slam uh, stemt op die 90s 500. Uh, Zometeen, uh, Slam ochtendshow. Uh, noemen is uiteraard hier op tijd vandaag. We uh, draaien muziek van Justin, Robert Maas, Tate McRae. En als je een goede morgen stuurt, maak je kans op de Slam wintermuts. stuur is kans maken op die Slam wintermuts. Slam, coming up.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 Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk.